Vier uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. De All-American Night Sports. Een nacht vol sport. Met Robert Smith en Anne de Jong. Net over de helft van deze nacht vol met Amerikaanse sport. WNL maakt samen met sportamerika.nl een hele nacht. En volgen we de sporten. En praten we erover, dit uur over. Uh, American voetbal en uh, onder andere het honkbal. Maar er is ook livesport deze nacht. Er wordt natuurlijk gebasketbal. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Want eerst gaan we het hebben uh, over uh, het honkbal. Want uh, we gaan het er straks niet alleen over hebben. Nee, er wordt natuurlijk ook nu gespeeld. Een volledig schema. En uh, Lennart Bijshuizen, die houdt het allemaal in de gaten. Ja, uh, de New York Yankees stonden er met 6-4 voor. Het staan ze nog steeds. Uh, de 9 inning is inmiddels van start gegaan. Dus het ziet eruit dat de Yankees gaan winnen van de Braves. En... Net zoals net staan de Boston Red Sox nog steeds met 2-1 voor. Ook in de negende inning. Miami is aan slag. Uh, ja, en als de Boston Red Sox nu 3-0 drie, uh, drie maken, dan uh, de gaan ze. 3-0 uh, betekent als ze drie man uitzien. Uit, ja. Ja. Ja. ja, dat is soms echt de, Nederlandse, uh, de Nederlandse term. En uh, ja, wat wel grappig is, uh, over uh, nou, een paar minuutjes staat, uh, staat er een andere wedstrijd op het programma. Dat is de Los Angeles Angels tegen de Los Angeles Dodgers. Dat is echt uh, de twee ploegen uit de stad. En uh, dat is altijd wel mooi. Dat een paar keer, per wedstrijd, een paar keer per jaar spelen teams uit dezelfde stad tegen elkaar. In Chicago heb je twee teams: de uh, Cubs en de uh, White Sox. En in New York heb je dan de Mets en de Yankees. En een paar keer per jaar spelen die tegen elkaar. En dat is echt gewoon, de hele stad staat dan helemaal uh, in het teken van, uh, um, van die honkballserie. Zeker als de Lakers niet in de finale staan. Want dan, uh, ja, dan gaat het helemaal los op honkbal. Nog wow. andere opvallende tussenstanden misschien. Als laatste. Um... Hoe is het met onze Nederlandse held? Onze Nederlandse held uh, ja, die staat nog steeds met, uh, met 6-4 achter. Ja, wat wel mooi is, is dat, um, um, dat de Texas Rangers... Dat een, de grootste favoriet om kampioen te worden aan het einde van het jaar. Die hebben een onwijs goede slagploeg en die staan ook uh, met 6-0 voor nu. En uh, ja, die lijken echt gewoon uh, heel makkelijk naar de World Series, World Series te gaan. Net zoals de vorige twee jaar, want stonden ze er al in. Dankjewel, Lennart. En uh, we komen later dit uur natuurlijk nog een keertje bij je terug. Het uh, is ook NBA. En uh, wat voor NBA? Miami hier tegen Oklahoma City Thunder. Terwijl er hier een blikje omvalt. Ja, ja. Um, hoe staat het ervoor, Frank is Eerste wedstrijd van de finale. En uh, Miami is het best begonnen tot nu toe uh, in de, deze wedstrijd. We zitten vlak voor de rust. Er is nog uh, een kleine twee minuten te gaan. En Miami staat met de elf punten verschil voor: 52-41. Het was net even een time-out en Kevin Durant was duidelijk van plan... om daar even een punt te maken direct na die time-out. Die maakte even een keiharde one-handed slam over zijn tegenstander heen. Een mooie eenhandige dunk. Maar direct beantwoord aan de andere kant door Bosch... die een drie punten eroverheen schoot... en daarmee eigenlijk die eenhandige dunk weer direct ongedaan maakte. Kortom, het gaat er hard aan toe... en tot nu toe Miami dat keurig overeind blijft in Oklahoma. Oklahoma City, uh, Miami Heat. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het er later dit uur natuurlijk uh, nog ja. veel meer over hebben. We hebben straks namelijk het halftime report. Ja, bijna halverwege en daarna gaat het pas echt beginnen, hè, Frank? Ja, tuurlijk. Het begint pas in het derde kwart eigenlijk. Okay, we zijn nu ons nu aan het opwarmen voor de aporteo's daar. En dat geeft onze tijd om het over een andere keiharde sport te hebben. Misschien wel iets te hard. De, de bekendste sport. We hadden het er net al even met je de over. Gertjan Darwinkel, de leukste sport ook. Absoluut. Uh, NFL, oftewel American Football. <tus> Uh, nou, dat zit natuurlijk al in de naam. Typisch Amerikaans. Uiterst populair. Uh, en, um, uh, bij Nederlanders denken dan gelijk aan rugby. Is er nog enige vergelijking te maken? Mm, al, al, er zijn een paar regeltjes die hetzelfde zijn. En, uh, het principe is natuurlijk hetzelfde. Het is landje veroveren. De bal in de eindzone van, uh, van de tegenstander zien te krijgen in een aantal ja. buurten. En dan willen ze in Engeland altijd graag doen geloven dat het een beetje mietjes zijn. Want ze zijn helemaal volgepakt met allemaal bescherming. Ja, ik, ik moet wel zeggen, het heeft bij mij ook een tijdje geduurd voordat ik er helemaal in, uh, in zat, toch? Want uh, ik, zat, uh, ik bekeek het zelf ook zo, uh, allemaal met die helmpjes en uh, van die dikke kerels. Dat konden toch geen atleten zijn, maar zodra je een beetje uh, in die sport gaat verdiepen... het is eigenlijk een mixture van, uh, van hele goede atleten en uh, uh, schaakspel. Uh, ja. Zowel aanvallend als verdedigend en... Uh, nou, het is echt een uh, fantastische sport. En veruit de populairste. Is dat alleen maar omdat het typisch Amerikaans is? Of zit er ook iets in de sport dat het nog net. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk niet omdat er heel veel in zit. Uh, het is hard, het is spectaculair. Uh, en er zijn niet zo gek veel wedstrijden natuurlijk. Het reguliere seizoen duurt maar, uh, duurt maar 16 wedstrijden. Dus elke wedstrijd. Uh, is, uh, is een finale, gaat het erom? En dat is bijvoorbeeld uh, Honkbal uh, heel extreem. Is dat, uh, is dat wat minder? Dat ja, is beduidend minder ook. Uh, ja. Waarom zijn er zo weinig wedstrijden? Omdat het uh, een hele intensieve uh, sport is, natuurlijk. De NFL zelf uh, pusht uh, sinds uh, de laatste twee jaar om het uh, reguliere seizoen uh, naar 18 wedstrijden uh, te krijgen. Uh, de spelers willen daar niet aan. Die willen daar in principe wel aan, maar dan moet ook het salaris naar uh, omhoog. Maar het is, het is ook een hele gevaarlijke sport, dus uh, spelers willen wel spelen, maar niet uh, ten niet koste van alles. En, hoe uh, gevaarlijk is het dan? Uh, nou, op dit moment is er een hele grote discussie gaande, uh, wat uh, Jules eerder ook al aangaf uh, met de NHL. Uh, de hersenschuddingen, de hoofdblessures. En uh, de, op dit moment is er een uh, gigantische lawsuit uh, gaande, ook van oudspelers, uh, richting de NFL. Uh, dat ze in het verleden te weinig hebben gedaan aan de veiligheid van de spelers. Uh, ze beschuldigen de, de NFL ervan dat ze wel wisten van hoe, hoe gevaarlijk het allemaal was. Uh, maar dat ze veel te weinig maatregelen hebben genomen. Uh, in de loop der jaren zijn de helmen veel uh, groter en uh, veiliger geworden. Maar aan de andere kant, omdat ze zo groot en veilig zijn... zie je nu ook dat heel veel spelers uh, de helm als, uh, als wapen gebruiken. Dus, uh, en de, de spelers worden steeds atletischer, groter, sneller. Dus, en, uh, wat is er waar van het verhaal dat er echt, misschien nu net meer... maar dat echt bounties gezet worden op het ja, echt uitschakelen van een speler? Gewoon... Bounty? Ja, een soort premie van als jij die speler zo geblesseerd maakt... dat hij niet verder kan spelen, dan ja, dat er zit is, er iets in. Dat, dat, dat, is, dat verhaal is net naar buiten gekomen een paar maanden geleden in, in New Orleans. Waar de, coach, de, de, de defensive coach van, van, van de club... Ja, zeg maar bounties uh, uitloofde. Dat is een van grote schande natuurlijk. 10.000 dollar als uh, de, de quarterback van, van de tegenstander ja. uit de wedstrijd. Uh... Dat moet je misschien nog even uitleggen. Want de quarterback, dat is veruit de belangrijkste man. Wat doet hij precies? De quarterback is uh, zeg maar de spelverdeler. Die, uh, die, uh, ja, bij hem begint uh, iedere aanval, zeg maar. Of hij geeft de bal af aan de, aan, aan de running back. Die uh, lopend moet proberen het landje te veroveren. En uh, hij heeft uh, zijn arm... Hij kan uh, proberen hem ver weg te gooien. Zodat ze op die manier uh, meters maken. Ja. Nou is er een, ja, een jaar of tien geleden denk ik. Uh, tenminste dan kan ik het, waarvan kan ik het nog herinneren. Is er in Amsterdam ook uh, een, ja, een groot uh, NFL Europe team dan weliswaar geweest. Amsterdam uh -huh. Admirals. Uh -huh. Dat is echt volledig verdwenen. Dat, het, in, waarom sla, slaat dat in Europa niet aan? Ja, ik denk wel dat het in principe wel aanslaat. Maar ik denk dat ze het iets te groot hebben willen aanpakken. Ik denk dat ze uh, iets van 25.000 uh, uh, toeschouwers... gemiddeld hadden moeten trekken om Kiet te draaien. En dat is... Uh, dat even, misschien... voor, even voor de informatie. Am Amsterdam Admiral speelde in een Europese liga. En die speelde in thuiswedstrijden in de Amsterdam Arena. Nou, ja. dat is niet het minste stadion. Nee. Maar dat was vaak nog niet eens voor de helft. Volgens. Nee, maar ik, ik zie dat... Uh, zo, zo is het in Amerika met, met, met, met het reguliere voetbal is het uh, in het verleden ook gegaan. Toen zijn ze ook begonnen met de grote sterren, kwamen allemaal naar Amerika. Kruif en Beckenbauer en Bekkenbouwer en Eeskens. Uh, dat is ook over het kop gegaan, omdat ze ook wilden dat die, die grote stadions uh, uh, vol zouden komen. Uh, tien jaar geleden of zo zijn ze met de uh, MLS begonnen. Ietsjes kleiner aangepakt, kleinere stadions in het begin en... Nu begint het langzaamaan te groeien. Ik denk dat ze, dat ze hier in, in Europa met die NFL ook een beetje te hard van stapel hebben willen lopen. Dat ze even rustig uh, het had moeten laten groeien. Kent, Amer uh, kent Nederland American voetbalsterren? Um, ze hebben, hebben er ooit Nederlands in Amerika? Ja, maken? je hebt uh, Harold Hasselbeck die uh, bij, uh, in Denver heeft gespeeld. Uh, zeven seizoenen lang. Dus dat is een, uh, een redelijk goede... Uh, een goede American voetballer met een goede staat van dienst. Maar verder is het ja, karig. Karig, ja, jammer genoeg wel. Wie ja. zijn dan wel op dit moment echt de, de, de populairste spelers? Want ik bedoel, de, als het de grootste sport is... dan is de populairste speler natuurlijk echt de nationale held. Ja, de, de, de populairste spelers zijn... Uh... Zijn de quarterbacks en uh, hij is een fan van uh, Tom Brady. Dat is de quarterback van, uh, van de New England Patriots. Ja, je wijst naar Lennart. Ja, ja. Naast die... honkbalfan ook een uh, merken voetbalfan. Uh, nou, maar ja. vooral, voor, vooral Tom Brady Ja, fan ik heb natuurlijk. een dikke mancrush op uh, Tom Brady. Daar ja. Ja. <laughs> maakt hij geen geheim van. Nee. nee. En hebben en... we ook nog uh, t bowing en Dat is ook naar. Ja, T-Bow. dat is een, uh, een fenomeen. Dat is een cultheld. Dat is een, uh, een super christelijke jongen die, uh, die een quarterback was. Uh, op de Universiteit van Florida. En... Niet eens de beste? Uh, nee, nee, nee, nee, als het puur om een quarterback gaat. Een quarterback die moet, die heeft een goede arm, die, uh, die verdeelt het spel op die manier. En uh, gooien, uh, en accuraat gooien en vergooien was nog niet uh, bepaald het, uh, het sterke punt van team open. Maar hij is wel een hele grote sterke vent. Hij had uh, andere kwaliteiten. En uh, ja, je noemde T-Bowing, dat was een beweging die, die, die, die maakte. Dat is zeg maar een soort biddende beweging. Uh, Eén knietje, knietje op het veld. De andere omhoog, en dan met de elleboog. Uh op de knieën. Volgens mij zag ik Titon nog doen toen hij inviel ja, ja, bij te tegen, tegen, wat was het ook weer? tegen uh, Griekenland. Griekenland. Zou je geweten hebben dat hij in... aan de T-bowing was? <laughs> nee, ik denk het niet. Ja, <laughs> Even voor, de, niet. voor jullie informatie. Titon, keeper van PSV. Uh, de, de eerste keeper van Polen, Chesney, die kreeg rood. Titon moest erin. Het eerste wat hij moest doen was een penalty stoppen. En wat deed hij? t Tiboing. Ja. t ja. En hij stopte de penalty. Maar wat voor kwaliteit heeft hij wel, uh, Gertjan? Hij, uh, hij is erg sterk. Hij kan, uh, hij kan rennen met die bal. En hij schijnt een hele aardige jongen in de kookkamer. te zijn. We gonnen nu we weer over team houden. Al zijn gemeente lopen weg met hem. En hij is bijzonder populair. Dat was ik een beetje. Uh, hij, hij werd, uh, de ideale schoonzoon. Hij werd twee, jaar, uh, twee jaar geleden werd hij in de eerste ronde nota bene gedraft door, uh, door Denver. Wat een, wat een behoorlijke verrassing was. En, uh, hij mocht uh, aan het eind van het seizoen heeft hij een paar keer mogen meedoen. En aan het begin van het seizoen heeft het, uh, het publiek... Hij heeft een hele grote aanhang, op, de ene, op welke reden dan ook. Uh, die heeft hem eigenlijk uh, na vier wedstrijden uh, in de basis gekregen bij, uh, bij Denver. Nou, wat anders zegt, de ideale zo. Ja. Dat heeft het publiek ook. Ja. Nee, dat uh, en, een, nou, en een grote bankrekening. Fascinerende uh, sport mee. blijft het. Want uh, dus de stadions, het kleinste, hoeveel mensen passen erin? Uh, dat is uh, bij ons in Chicago, dat is de kleinste. Ik denk 65.000. Ach, dat is uh, niks ja. natuurlijk. Want ja. de grootste, de grootste staat in, uh, in Dallas, dat is 120. <laughs> Kijk, ongelooflijk grote van. sport, dus uh, ja. Ja. American football. Uh, absoluut, de, uh, ja. de grootste sport in Amerika. Heeft u als luisteraar vragen uh, over uh, de NFL? Maar ook bijvoorbeeld over de NBA, het basketbal, het, het, het honkbal, het, het worstelen. Het maakt, maakt ons verder niet uit. Uh, bel vooral in 0800-1121. 0800-1121. Het NBA halftime report. Ja, we maken het flashy. Want zo doen ze dat ook in de United States of America. Als je halverwege bent, dan moet je natuurlijk alles uitgebreid analyseren... en een hip muziekje erbij doen. Nou, wij hebben dat ook geprobeerd. Frank Wielaert, het twee kwarten zijn gespeeld. Het gaat nu echt beginnen. Wat is de tussenstand? Ja, je hoopt natuurlijk wel een beetje. Je zit stiekem mee te gluren naar de tussenstand. Dus vandaar die hele grote grijns op je gezicht. 54-47, nog niet heel briljant natuurlijk, van Oklahoma Thunder. Maar ze komen wel in de buurt nu van Miami Heat. Aan het einde van de eerste helft klein inhaalraceje uh, gedaan. Maar uh, ja, dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ze aan het einde van het uh, tweede kwart wel een paar belangrijke scores hebben, hebben gemaakt. Want uh, qua drie punten zitten ze nog wel, lopen ze erg achter de feiten aan. Uh, de scores qua twee punten in percentages, uh, daar lopen ze flink op achter. Dat is uh, 60% voor de Miami Heat tegen dik 37% voor de Oklahoma Thunder. Nou, dat betekent dat uh, Miami Heat veel meer kansen krijgt om... Uh, uh, scores te maken. Nou, Dat zie je terug in de, in de tussenstand mm. op dit moment. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk even kijken. Doet LeBron James intussen al wel mee? Nou, Die heeft al wel aardig wat punten gemaakt. Kevin Durant bijna het hele tweede kwart niet gescoord. Eventjes drie minuten voor het einde van het uh, tweede kwart heeft hij uh, die keiharde dunk die ik net al noemde gemaakt. Maar dat is de, zijn enige score in het tweede kwart. Ik heb al gezegd, het tweede kwart is niet het allerbelangrijkste. Daar zie je niet de toppers. Die gaan we nu zien na, het, uh, na het, uh, de rust. Uh, Miami is staat bekend om LeBron James, maar eigenlijk de grote drie. Dan heb je ook nog Dwayne Wade en Chris Bosch. Hoe doen zij het? Nee, Bosch uh, die, uh, heeft, die, die is in de loop van de, de eerste helft pas bijgekomen. En Dwayne Wade is de verdediger op dit moment in deze, in deze wedstrijd. En hij moet uh, de belangrijkste... Uh, de gevaarlijkste aanvaller in die zin dat hij de aanvallen op moet zetten. Westbrook razendsnel, die moet hij tegenhouden. En dan is Dwayne Wade lang niet zo snel, maar hij is wel groter. Hij heeft langere armen, dus hij kan hem in ieder geval qua schieten tegenhouden. En Dwayne Wade heeft wel voldoende ervaring om niet zo snel te hoeven zijn. Je kunt ook zelfs op een klein basketbalveld nog redelijk tactisch lopen. En dat is hem redelijk goed gelukt. Maar aan het einde van het tweede kwart heeft hij het vrij lastig gehad. hoor Niel, uh, als je het hebben over de grote drie, dan uh, um, is het misschien wel belangrijk om te zeggen Chris Bosch... De, Moesten, eigenlijk Wij moesten even lachen, gert -Jan en Nick, toen jij zei de grote drie. Hoezo? Wat is het niet? Wij, zeggen, wij zeggen altijd de, de two-and-a-half-man uh, two show by Miami. Je hebt de big two, uh, Dwayne Wade, LeBron James en eigenlijk een halve. Oké, okay, maar die was wel geblesseerd. Juist. En er is wel heel veel over gepraat toch in de media vooral. Gaat hij meedoen, gaat hij niet meedoen? Is hij dan toch niet zo belangrijk volgens jou? Nou, hij, hij is natuurlijk wel belangrijk, maar hmm. het is net als met uh, Nigel de Jong in uh, Nederland. Uh, hij is wel belangrijk als hij er niet bij zou zijn. zou ze zeggen van, hey, er mist iemand op het middenveld. Maar om nou bij de grote vier uh, van Nederland te noemen, nee. Het is niet een grote bepalende spreek. Uh, het zijn echt die twee. Wat ik wel leuk vond om net te zien, ik stond net een stukje te kijken... De irritatie neemt nu toe. Het, je ziet dat het echt de finale is. Ik zag net Russell Westbrook. Die kwam in de clinch. Die, maakte, hè, die miste een schot. Maakte uiteindelijk wel de rebound. Bleef even staan. En je zag het vuur in zijn ogen. En je je ziet tegen nu het, Betty. Ja, ja, ja. Je, je ziet nu echt dat het, hè, wat, uh, wat Frank terecht zegt... Uh, weet het tweede kwart doet er eigenlijk nog niet naartoe. Ik, ik, ik geloof echt dat we uh, een spektakel gaan zien in het derde en het vierde kwart. Ja, dat was voor Oklahoma ja. natuurlijk wel belangrijk. Want ze moesten wat dichterbij komen... Ja. om gelijk in het derde kwart vol gas te kunnen gaan... en eroverheen te vliegen. Want dat, dat is natuurlijk ook wel veel... ergens het idee. Absoluut. En wat ook wel belangrijk is... dat je hè, de, die, die, die tussensprint maakt aan het einde van het tweede kwart. Krijgt het publiek er weer een beetje mee. Hè, die gaan het derde kwart gaan die ook volle bak... Uh, meegeven En dan, uh, dan zie je, hè, dan hopelijk uh, dat het uh, gat weer kleiner wordt. Ja, we gaan voor spektakel krijgen. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Als we het uh, misschien iets breder trekken. Um, uh, de, de, als je kijkt naar de teams die nu uh, heel ver gekomen zijn. Misschien zelfs uh, ook uh, de, de conference finals. Het zijn allemaal teams die niet op één speler hangen. Uh, LA Lakers hangt echt op Kobe Bryant. Maar uh, we hadden San Antonio Spurs. Die heeft drie eigenlijk spelers waar ze op hangen. Celtics hadden er vier. Uh, nou ja, 2,5 voor Miami Heat. <laughs> um, uh, Net snel. Uh, ja, <laughs> en eigenlijk ook 2,5 misschien voor uh, uh, de, de Oklahoma... als je harder nog voor de helft meerekent. Uh, kan één speler niet meer het verschil maken in de NBA? Nee. nee. Je hebt er minimaal twee nodig en eigenlijk drie. En dat zie je met heel veel ploegen van... Uh, dat is het leuke van, bijvoorbeeld, als ik even de vergelijking trek met, met de NFL. NFL is... Uh, als jij het ijshockey? Nee, nee, Oh, uh, nee, uh, uh, voetbal, sorry. Als je het ene jaar uh, drie wedstrijden wint, dan kun je het volgende jaar... met een uh, goede draft, uh, kun je in de play-offs staan. Met basketbal zie je dat bijna niet. En heel veel ploegen zitten, wa wa wa wat men noemt NBA hell. Dat betekent, je kunt wel de play-offs halen. Je haalt misschien de tweede ronde van de play-offs. Maar je zult nooit goed genoeg zijn... Om, uh, om de titel te pakken. En je bent te, te goed om een goede draftpick te krijgen. Dus uh, nee, je hebt echt drie nodig. Dat is het grote probleem van, van bij ons in Chicago. We hebben ja, Daryl Gross. Ja. We hebben, hebben, hebben Daryl Gross. En we zijn uh, eigenlijk uh, we zijn een van de besten in de Western Conference. Die kunnen we misschien net winnen, maar de finale zullen we niet winnen. Maar we zijn ook uh, weer te goed om uh, een goede draftpick uh, te krijgen. Dus uh... voorlopig zit het er voor jullie nog niet in, zeg ik ja, nee, ja. <laughs> Volgend vol, vol jaar is helemaal een uh, verloren jaar naar, het, uh, naar de blessure van Roos. Dus, uh, ja. Supporting act is belangrijk, maar voor één speler is het te weinig. Ja, dat is te weinig. En uh, dan uh, is er uh, misschien nog het verschil tussen uh, Oklahoma City. Dat zijn echt al, de, hun grote drie zijn echt allemaal nog piepjongen eigenlijk. Uh, Durant, 23... Uh, Harden 22 en Westbrook volgens mij ook 22. Die zal iets ouder zijn. Maar dat is inderdaad het team van de toekomst. Die, uh, maar is het niet zo dan als ze dit nu winnen... dat ze eigenlijk de komende uh, vier, uh, vijf... Ze, ze staan allemaal lang onder contract. Dat is ook, kan, is ook lekker voor, voor zo'n team als, ze, als, als, als Oklahoma? Als ze, Zeker als je naar de andere team zo gaat kijken. Als ze die ploegen bij elkaar houden. En dit, uh, het kan alleen maar beter worden. Misschien uh, redden ze het net niet dit jaar, maar dan... Uh, kan, kan zo'n ploeg bij elkaar worden gehouden? Hoe gaat zoiets? Uh, hoe hoe ja, makkelijk dat... is het om die jongens gewoon binnenboord te houden? Ja, hey, volgens mij, als ik in de, in de hoofden van de spelers zou kijken... zou ik zeggen, want het is vrij gemakkelijk. Want de, de echte grote topspelers... die... Uh die kunnen best wel wat minder verdienen. Nee, ik zou uh, genoegen nemen met 15 miljoen. Want het uh, grote geld pakken ze toch wel met, uh, met de reclameinkomsten en zo. wat, de, wat, wat ze uh, met, Puur met hun sport verdienen, dat is eigenlijk maar een schijntje. Dus als jij als echt prijzen wil pakken... Je zou er en, eigenlijk moeten zeggen, inderdaad... Om, want het gaat allemaal om salary cap. Je mag maar een bepaald aantal geld aan salarissen uitgeven. Dus ja. als je als ster iets minder verdient... dan is er iets meer geld over dan om is, nog een andere ster te betalen. Dat betaald. heeft LeBron gedaan toen hij naar ja. Miami. Hij kon bij andere teams meer verdienen. Koos ervoor om naar Miami te gaan. Omdat hij dacht dat daar de kans... Het het grootste was om een prijs te pakken en zijn op, maatjes daar zaten. Ja, ah, dus uh, toe ging. Ja. ja, welke maatjes echt, uh... Nou ja, uh, uh, Bosch zit er onder andere. Dwayne Wade is een vriendje van hem. Nou, er zitten, er nog, er zitten nog een paar uh, jongens... Die, waar hij gewoon graag mee samen wil spelen... en waarmee hij denkt, niet onbelangrijk... dat hij daar titels mee uh, kan winnen. Daar gaat het natuurlijk om. Hij moet natuurlijk nog even een titel winnen ergens... en zo een grote jongen worden. Echt ook een grote jongen worden. Er zijn uh, genoeg uh, luisteraars die, uh, die fanatiek meedoen... en die, uh, die ook een vraag hebben uh, voor jullie. Uh, ja, zijn er bijvoorbeeld NBA-spelers... die al zoveel geld verdienen die eigenlijk ten onder gaan aan, aan die hoeveelheid geld. Dus echt ja, na hun carrière echt een volledig potje van maken. Of tijdens hun carrière. Of tijdens hun carrière, dat zijn ja, Roadman, Roadman, <laughs> Roadman. is een van degenen, ja, we hebben het net in, in, ons, in ons magazine... hebben we twee weken geleden daar een aardig verhaal over gehad... over spelers die, uh, die honderden miljoenen uh, hebben verdiend... en uh, dat uh, helemaal op welke manier dan ook zijn kwijtgeraakt... door echtscheidingen, door... Alimentatie te moeten betalen aan, uh, aan tien verschillende vrouwen. En aan. Uh, ja, we, uh, grote, dure auto's. En, uh, uh, hele en, vreemde investeringen. En dan maar als je de bedragen soms ziet. Uh, ah, je, je, je, je, je verwacht niet dat als je zoveel geld hebt. dat je het zo snel kwijt kan raken. Je kan het opmaken. Ja, dat is echt ongelooflijk. Want dan zucht, hebben we, het, ja. hebben we, het, eh, we hebben het niet over een paar miljoen, maar tientallen miljoenen. Zoals honderden miljoenen, dat je dat gewoon kwijtraakt. Ja. En LeBron James uh, gaat binnen nu en twee jaar het miljard aantikken wat hij heeft verdiend. Ja, dat is ongelooflijk. Ik verwacht overigens niet dat hij het allemaal weg gaat gooien. Die uh, leidt een vrij stabiel leven. Hij is een slimme zakenman ook. Ja. Net als uh, Magic Johnson. Er zijn wel een paar slimme jongens die het, uh, die het heel goed doen. Ja, LeBron James, 100 miljoen contract met Nike. op Toen hij 18 was, 19. Uh, uh, ja. ja, heel ja, jong. is dus dan altijd kan je toch wel, wel wat over ook... te doen geweest natuurlijk. Want hij heeft, uh, hij heeft, uh, zijn college tijd heeft hij overgeslagen. Hij is in één keer van high school uh, naar de NBA gegaan. In, uh, tijdens je high school uh, mag je absoluut niks verdienen. Hetzelfde als tijdens in je college tijd. Hè, want dan ben je amateur. Daar draait het om. Mm -hmm. Maar opeens uh, reed zijn moeder in een hele bijzondere auto. <laughs> en opeens gingen ze naar een heel mooi appartement. Ja, maar dat hebben we in het amateurvoetbal ook. Dan mag je officieel niet betaald ja, worden. Maar, maar dan, dan hebben ze opeens allemaal een mooi parketvloertje van de plaatselijke sponsor ja. natuurlijk. Ja, ja, als ze in de NCAA iets kunnen bewijzen, dan ben je een de klos. kom je ja. nooit meer aan de bak. Hoor. Want okay. hij miste toen uh, in aanloop naar de finals in uh, high school, uh, miste hij wedstrijden. Omdat er een wet uh, uh, ja, werd vergroot onder een... Uh, een, uh, een uh, Grootgas lag, zeg maar, uh, wat zijn moeder kreeg, wat hij kreeg. Dus daar wordt heel scherp op gelet. Nou, we kunnen misschien wel concluderen dat LeBron James heel erg zijn best moet doen om zijn vermogen op te maken. Ja. Dat, uh, dat kan je zo wel stellen. Uh, dat is wel een goede quizvraag. Hoe, uh, hoe uh, raak hoe ik 1 miljard, miljard kwijt? <laughs> hoe raak je 1 miljard kwijt? Ik uh, zie een nieuwe tv show voor me. Uh, we gaan, uh, zijn verrichtingen op het basketbalveld uh, vannacht natuurlijk nog in de gaten. Oh, het is nog steeds uh, halftime. Het staat ja. 54-47 in het voordeel van Miami Heat. Zometeen, dan gaan we het hebben over um, honkbal. Want daar zijn we heel goed in in Nederland. We zijn namelijk wereldkampioen. Maar hoeveel zegt dat nou eigenlijk? We gaan het er zometeen over hebben. Eerst even op adem komen na al dit praatgeweld met muziek. Room 5 op Radio 1. Dit is Misery. Oh jee. Yeah. Jij 5 met Misery hier bij uh, Omroep WNL, All American Night Sports in samenwerking met Sport America. Ja. Uh, er wordt weer gebasketbal, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want uh, we gaan het eerst hebben over het honkbal. En daarvoor hebben we wederom een uh, gast in de studio. Zonet net hadden we Henk Norel voor het basketballen, de meest talentvolle basketballer die we op dit moment hebben. En nu in de studio misschien wel de meest talentvolle uh, honkballer, wereldkampioen. Nee. Oh niet? niet, je was niet mee? Ik was niet mee. Oh, hemel, zeg ik dat gelijk e helemaal fout. E ja, helaas. Uh, we hebben het wel over Sven Huijer, 21 jaar. En jij was niet mee omdat? Omdat ik uh, ja, andere ja, dingen had, uh, te doen had in verband met mijn proforganisatie. Want? Uh, ik speelde de afgelopen vijf jaar voor de Boston Red Sox. En op het moment dat je zo'n contract tekent, dan, uh, dan zit je daaraan vast. Ja. En uh, ja, daar staat gewoon in dat simpelweg de club jouw toestemming moet geven om daar te spelen. Mm -hmm. En ik had op dat moment een heel lang seizoen achter de rug. En het armpje voelde eigenlijk uh, ja, op. De, de arm was leeg. Dus, ja. uh, maar zit je dan wel te balen dat je uiteindelijk niet mee mocht? Of? Die, ja, dat moment was wel uh, vrij bitter, Zier. inderdaad. Sorry dat je haar herinnerde. Nou, dat geeft niet. <laughs> dat geeft zeker niet. Uh, maar voor het Nederlands honkbal is dat uh, heel goed geweest. Ja. En uh, dat heeft de uh, ja, honkbal echt in de licht gegooid. Je zei het je al, je hebt een via uh, verplichtingen bij de Boston Red Sox. Ja dat is een van de bekendere namen in de in de honkbalwereld ja, uh, kun je kun je misschien kun je het misschien vergelijken bijvoorbeeld met met met een voetbalclub uh, is, is het een is het een, te vergelijken met iets als een real madrid echt echt zo'n grote grote status of nou ja als je net op uh, nederlandse begrippen zou moeten gooien dan heb je in nederland heb je ajax feyenoord en in amerika werkt het eigenlijk bijna hetzelfde je hebt uh, de red sox en de yankees ah. en Allebei ja, hele grote rivalen natuurlijk. Dus, uh... dus huge, een hele grote eer neem ik aan. In, in ja. 2008 teken je zo'n contract. Klopt. Hoe oud was je toen? 17. 17 ja. jaar. Dat was uh, ja, een hele grote kans. En uh, ja, dat is allemaal zo snel gegaan. Maar 17 uh, jaar, geen seconde getwijfeld om alles in Nederland achter, erheen te gaan... En... Maar gewoon naar de Red Sox... Uh... Nou, ik denk dat als je op een honkbalveld in Nederland ook maar ieder kindje vraagt van wat zijn droom is... Ja, ja. dan is dat profhondballer worden. Nou ja, voor mij was dat precies hetzelfde. Ja. En op dat moment uh, sta je daar nooit bij stil. En toen kreeg ik de kans om met een, uh, een team wat bestond uit uh, jongens van hondbalscholen... om mee naar Italië te gaan... En daar werd ik uiteindelijk gescout. En uh, twee weken nadat ik thuis kwam, toen uh, had ik een contract onder En <laughs> toen dacht ik van ja. Wat, wat, wat dacht je toen je eerst gehoorde, de Boston Red Sox willen je hebben? Dacht je, die zijn gek geworden? Of uh, bedoel, nou, die, ik bedoel, die wordt voor gek gehouden? Ik, ik moet je eerlijk zeggen, inderdaad, ik kreeg een telefoontje. En ik had echt zoiets van, nou, dit is een of andere grap. Dit is niet leuk. En uh, ik heb ook echt die, met die telefoon in mijn handen gestaan van, dit men je serieus? Ja? De, de Wie Boston Red je Sox beld uh, op je op, In dat geval was het Brian Farley. Die was uh, op dat moment, en is op dit moment scout voor de Red Sox. En die was op dat moment ook mee naar dat toernooi in Italië. Dus die heeft eigenlijk van heel dichtbij heeft mij uh, kunnen volgen. En ik had eigenlijk geen idee dat hij op dat moment scout was. En toen belde hij. En toen zei hij van... Uh, nou, luister, ik, heb, hè, ik ben scout voor de Red Sox. En wij willen jou graag bij ons hebben. Mm. En toen had ik zoiets van... Ja, nee, volgens mij loop je mij nou gewoon echt in een maling te nemen. En ik nam het ook niet heel serieus. En ik hing op en uh, ik belde mijn pa op. Ik zei, nou, luister eens wat, wat hier nou gebeurt. En... Uh, ja. Want hij is nu, uh, Brian Farley is nu de bondscoach van Nederland. Die heeft Dat ons klopt. wereldkampioen gemaakt. Ja. En die heeft jou eigenlijk ook min of meer ontdekt. Dus. Ja, eigenlijk wel. Die heeft, uh, heeft me al die jaren in de gaten gehouden. En uh, ja, uiteindelijk kreeg ik die kans om te tekenen en uh, naar Amerika te vertrekken. Ja, en, dan, en in wat voor wereld kom je dan terecht? Hoe ging je eerste dag daar bij de Mijn eerste dag. Nou ja, je wordt op een vliegtuig gegooid. En uh, je komt daaraan en je kent helemaal niemand. En dan, uh, Staat er ja, iemand met een bordje Sven Huijer op nog het Nog niet eens. Oh. Nee, zij weten jou op dat moment er wel uit te pikken. Ja, ik ben natuurlijk vrij, uh, vrij groot. Dus dat was voor hun vrij makkelijk. En ik had zoiets van, ja, ik weet niet naar wie ik moet zoeken. Dus ik werd in een busje uh, ja, neergezet van, uh, we brengen je naar het hotel. En uh, toen we bij het hotel aankwamen, toen was het van... Uh, nou, morgenochtend om uh, half zeven uh, vertrek het busje naar het veld. En uh, zorg dat je erin zit. En uh, daar begint eigenlijk het avontuur. Ja, was je een van de velen die daar naar de cel, of, uh, uh, Red Sox uh, was gekomen? Zeg maar? uh, nou, op dat moment was ik de enige. Maar um, je moet het zo zien. Uh, in het zit zitten een aantal niveaus. Uh, je hebt uh, inderdaad de rookiebal waar ik op dat moment zat. Dat is het laagste. Dan heb je daarboven zit single A. Je hebt double A, triple A en dan heb je de MLB. Dus dan heb je de top. En eigenlijk moet je overal uh, onderaan de ladder beginnen. En dat was ook in dit, uh, dit geval. En ja, dan heb je per level heb je eigenlijk bijna 30 man aan spelers rondlopen. Dus uh, zo'n organisatie bestaat gewoon uit 150 spelers. En ja, dat is gigantisch. Dus dan ben je, uh, in, voor Nederlandse begrippen ben je een goede honkballer op dat moment. En dan kom je daar en dan kijk je omheen en dan denk je van ja, eigenlijk kan ik er helemaal, helemaal niks van. Je moet eigenlijk opnieuw beginnen? Eigenlijk wel, ja. En mijn pa die beschreef dat uh, op dat moment heel mooi. Want ja, zo'n periode is toch lastig. Want je, ja, je moet zelf moet je iets starten. Uh, normaal had je je ouders, die verzorgden jou en die zorgden dat jij in contact kwam met mensen en die, ja, die lieten jou opgroeien. En toen stond ik daar als 17-jarig jongetje en dan moet je ja, toch nieuwe mensen leren kennen. Ja. En ja, dat was uh, ja, onderaan de, de Mount Everest beginnen en uh, gauw je weg omhoog klimmen. Ja. En dat had je in Nederland al gedaan, doordat je hè, vroeger begon in de jeugd en dat je naar het Nederlandse jeugdteam kwam. Ja. En uh, ja, dan moet je daar weer opnieuw beginnen. Ja, en, en dan en, uiteindelijk moet je proberen echt de, de boven uit te springen. Ja. Uh, is dat uiteindelijk gelukt? Um, nou ja, dat is gewoon keihard. Nee. Uh, Hongbal in Amerika is gewoon één keiharde business. En uh, daar kun je gewoon niet omheen. Wordt er dan uh, nog een, anders tegen je aangekeken omdat jij niet uit Amerika komt... of uit een traditioneel echt supergroot hongballand? Ik moet, moet je eigenlijk... Ja, vertellen dat ik dat wel mee vond vallen. Ik, uh, ja, ik was vrij sociaal en ze accepteren je op dat moment wel. Ja. Uh, maar daarentegen voel je ook dat uh, iedereen in die organisatie voor dezelfde plek aan het vechten is. Mm. En, dus ja, iemand dat... met wie je normaal omgaat, die, die wil tegelijkertijd eigenlijk je het liefst weg. Je speelt eigenlijk precies uh, voor dezelfde baan. En zo werkt het natuurlijk ook. En op het moment dat anderen niet presteren, dan krijg jij een kans. En op het moment dat jij niet presteert, is het aan die ander om te bewijzen... dat hij misschien jouw plek in kan nemen. Ja. Dus dat is een hele rare wereld om in te zitten. Ja, en uiteindelijk wel vijf jaar daar gezeten. Dan moet je ja. iets goed doen. Maar uiteindelijk is het toch net niet helemaal gelukt om de echte Red Sox te halen. Nee, dat klopt. En dat, dat, ja, dat is redelijk frustrerend. Maar wat ik al zei, ja, die business is gewoon keihard. En uh, ik heb vijf jaar lang hele goede, goede cijfers uh, neergegooid. En uh, keihard uh, gewerkt en alles gedaan wat ze van je vroegen. Maar ja, dat, ja, dat is nog steeds geen garantie voor succes. Maar... En uh, dat blijkt maar weer. En uh, ja, nou zit je hier. Ja, en speel je bij de hoofddorp, hoofddorp Pioneers? Ja, Pioneers. Pioniers. Dat, dat is in Nederland natuurlijk gewoon een heel behoorlijk gewoon goed team. Topteam. Ja. Top team. Top team maar he? het is geen Boston Red Sox. Nee, dat is ja. Dat is pijn? Even, nou ja, in principe ja. Je bent er wel heel erg mee bezig geweest de afgelopen periode. Zeker omdat het allemaal nog vrij vers is. En ja, het doet het pijn? Ik, ik, ik wil niet zeggen dat het pijn doet. Het is wel frustrerend. Ja. En zeker omdat je vijf jaar lang alles wat je in je had. Je ademde honkbal, je, je, je sliep honkbal, je at hongbal, Noem het maar op. Ja. En alles ging om dat ene ding en dat was honkballen. Ja. En ja, als dat dan in één keer met een, met een knip in de vingers weg is, dan is dat wel heel erg zonde. Ja. We praten straks uh, graag nog even met je verder. Dan goed. hebben we als het goed is ook contact met Brian Farley, de man die jou ontdekte en die ons wereldkampioen. En jij, want je bent natuurlijk wel Nederlander, dus in die zin praat ik mezelf toch weer goed. Toch ook wereldkampioen. En We praten straks uh, graag met je verder. Uh, Dank je wel voor nu. Goed. Want uh, Robert? Ja? Wij, uh, wij brengen heel veel informatie. Proberen ja. mensen wat, wat duidelijker te maken. Wat, wat de Amerikaanse sporten inhouden. En, en hoe, dat allemaal, hoe dat allemaal voelt en hoe dat allemaal is. Maar we willen mensen ook ja, een beetje blij kunnen maken eigenlijk deze nacht. Deze All-American Night Sports. Namelijk, uh, we hebben een prijsvraag. Uh, we hebben een uh, vraag... Uh, over het baseball. Ja. we gaan een honkbalboek weggeven. Honkbalgoud. Geschreven door Maarten Koolsloot. Uh, en dat gaat allemaal over het winnende Nederlandse team. Dat won uh, het, ja, het wereldkampioenschap voor de allereerste keer. Een grote prestatie. Maar dan moet je wel eens een goede vraag beantwoorden. Dat is namelijk. Wie is de huidige MLB kampioen? Wie is de huidige MLB-kampioen? Dus wie is de huidige baseball-kampioen? En het is laat, dus je mag googlen. Je mag, je mag het, het best googlen, het is een mooi maar boek. Ik zou, het wel, ik zou wel opschieten... want uh, de eerste beller die krijgt, uh, krijgt het boek. 0800-1121. 0800-1121. Dus wie is de huidige MLB-kampioen? Het eerste die het goede antwoord geeft, die krijgt dat mooie boek. En uh, we gaan zo meteen verder praten met Sven Huijer. We hebben begrepen dat Brian Farley nog even zijn telefoon niet omneemt. Het is natuurlijk ook erg laat. Geeft ons nog even de tijd om even te kijken hoe het bij het basketballen is... Want, oh, want Frank, <laughs> ik zit af en toe mee te kijken en ik uh, word weer een klein beetje gelukkig. Ja, want uh, ik heb al gezegd, in de derde kwart wordt het vanzelf een wedstrijd. En dat is het nu ook aan het worden. Oklahoma Thunder terug tot een one-point game. 58-57 tegen de Miami Heat. En dat betekent dat het nu echt weer gewoon alle kanten op kan. En uh, dat heeft eigenlijk wel, ze hebben een hele goede start gemaakt na de, na de rust. En Sevalosha uh, Een uh, paar hele slechte dunks trouwens. Twee die die had moeten maken. Maar die maakte die niet. Maakte gelukkig wel een paar vrije worpen. En daardoor staan ze nu op uh, één punt verschil. Maar Oklahoma Thunder. Ja, die weten natuurlijk ook. Je, je hebt een paar kwarten de tijd om zenuwachtig te zijn. Voor je allereerste grote NBA finale wedstrijd. Maar daarna moet het toch echt gaan gebeuren. Dus Westbrook is nu wakker. Ibaka is wakker. En je kunt ook zeggen dat Durant een beetje over zijn slum in, in de tweede kwart heen is. Hij zal het nu ook moeten gaan doen. Zij zullen met z'n drieën onder andere uh, moeten proberen Miami uh, te gaan verslaan. Een one-point game. We kunnen ons opmaken voor een echt serieus gevecht in deze wedstrijd. Nog anderhalf kwart te spelen en dan komt straks een spel met alle, ja, alle time-outs en alle moeilijkheden. Dan moet er alles raakgeschoten worden, denk ik. En we gaan het natuurlijk volgen hier Als Miami Heat fan begin ik hem te knijpen. <laughs> Hoeft nog niet hoor. Goed, uh, laten we dan even tot rust komen okay. Robert. Met uh, Guns N' Roses op Radio 1. Even muziek om bij af te koelen. Sweet Child of Mine. Runs and Roses, sweet child of mine, hier op de All American Night Sports. Vier uur lang live sport vanuit Amerika. NBA, MLB, NHL, MLS. Noem het maar even op: WWE. WWE, dat hebben we ze allemaal gehad. Maar nu vooral uh, MLS, want nog steeds bij ons in de studio, MLB. Sven Huijer. Uh, uh, heeft uh, MLS uh, ooit benaderd door de Boston MLB. Red Sox? MLB. Uh, MLB ik zeg MLS, het. nee, we gaan niet voetballen. <laughs> Jongens, dat, dat gaan we zo meteen kort, nog man. doen. MLB oh. bijna gehaald bij de Boston Red Sox. Uh, we hadden net Henk uh, Norel in de studio. Die, um, uh, die probeert met het, uh, het NBA-basketbal nog te halen. Is, uh, zit het er voor jou nog in, nog een keer naar Amerika toe? En dan echt het hoogste niveau? Nou ja, in principe uh, zit het er misschien ooit nog wel in. Uh, ik ben pas 21 uh, en dat is voor is is dat vrij jong. Uh, mm. Maar uiteindelijk moet je dan wel uh, op dit moment goed gaan presteren. En op het juiste moment jezelf weer in de, uh, in de spotlight spelen. Mm. En dat, ja, dat is, je kan niet uh, zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Maar dus, als je uh, vijf jaar meetraint bij de Boston Red Sox, dan is dat misschien makkelijker dan als je in de Hoofddorp speelt. Uh, in de Ja, nou, In principe heb je die ervaring heb je sowieso ja. op je naam staan. Uh, maar dat betekent niet, ja, honkbal is een heel raar spelletje. Hè? De bal kan elke kant op rollen. Dus het uh, betekent niet dat op het moment dat jij vijf jaar voor de redsloop gespeeld hebt, dat jij in de Nederlandse hoofdklasse uh, hè, zomaar uh, de ballen er voorbij blaast. Ja, dat is gewoon niet de soort sport voor. Dit jaar werd jouw contract uh, na de springtraining uh, beëindigd ja, eigenlijk. Ja, klopt. Was dat een verrassing? Nou ja, voor mijzelf eigenlijk wel, uh, om heel eerlijk te zijn. Uh, zoals ik al zei, hè, je werkt vijf jaar lang uh, werk je ergens naartoe. En bij topsport hoort nou eenmaal dat je goede prestaties neer, neerzet. En naar mijn idee had ik dat uh, prima gedaan. En ik denk dat, uh, dat de statistieken daar uh, ook uh, redelijk uh, voor staan. Op het moment dat jij een... Uh, ja als, als voor, voor jouw team goed eruit komt... en uh, dat jij een ERA onder de drie hebt... wat een verdiend puntengemiddelde betekent... dat jij per negen innings... dus per wedstrijd tegen krijgt... Want jij bent uh, werper voor de, de goede ja, woorden. Ik weet niet of het al gezegd hadden. Ja, dat is uh, inderdaad een pitcher. Dan, ja, dan, dan heb je gewoon hele goede statistieken. En, uh, maar ja, dan... Wat is, dan, wat is dan uiteindelijk de reden geweest die ze hebben aangegeven nou, In bij principe de uh, moet je het eigenlijk zo zien. Het blijft topsport. En uh, in zo'n situatie, uh, als je dat zou vergelijken met een normale baan... Iedere hongballerspeler die in de minor league speelt in dit geval... dus de leagues onder de MLB... die krijgt een standaard zevenjarig contract. Uh, als je dat in het normale leven zou hebben... Ja, dan, uh, zou je voor zeven jaar lang een baan hebben in principe... tenzij je hele domme dingen doet. Uh, in het honkbal daarentegen is het dus een zevenjarig contract. Maar een organisatie heeft alle mogelijkheden om jou te ontslaan. Uh, dat kan uh, in het eerste jaar zijn. Maar je kan ook de volledige zeven jaar uitzitten. Nou, in mijn geval zat ik in mijn vijfde jaar. Dus in principe had ik nog twee jaar te gaan. Als je dan... Uh, ja, hoe, hoe leg je dat het beste uit? Als je dan eigenlijk een contract hebt voor onbepaalde tijd. En je hebt... Twee pitchers naast elkaar staan en de ene gooit drie kilometer harder dan de andere, maar je hebt wel dezelfde statistieken. Gaat een club uiteindelijk kiezen voor die drie extra kilometer die hij harder gooit? En dat is waarschijnlijk wat bij mij gebeurt. Dus steeds je echt de, op de details is het jouw. Uh... Uiteindelijk zijn het de kleine dingen die je de das op doen. Ja. En, en ja, want, want je hebt dan dus nu vier, vijf jaar heb je daar gezeten. Ja. En um, je bent dan nu, nu dus weer terug in Nederland. Klopt. Um, hoe. Hoe anders is dat hier in Nederland? In, om in Hoofddorp ineens, op een, op, een, op een bijveldje... ja, misschien chargeer ik een beetje en is het, is het nou ja. misschien niet zo overgeven. Maar van het grote Boston Red Sox naar, naar de Hoofddorp Pioniers... Schrijf het er nog maar een keer in? Rolf. Ja, ja. heerlijk. Nee. nee, dat is inderdaad een, een, echt een wereld van verschil. Uh, waar je vorig jaar voor een in een stadion stond... waar 5000 man gewoon stond te juichen voor je... sta je nu op een veld uh, waar maximaal 100 man per wedstrijd staat te kijken... Dus dat is ja, wel degelijk een verschil. Daarentegen blijft het je hetzelfde. Op het moment dat ik op die heuvel sta, is het mijn taak om slag te gooien... en vandaar de wedstrijd te leiden. En ja, in principe is mijn taak dus gewoon hetzelfde gebleven. maakt niet uit wat er om het veld heen gebeurt. En we hebben het al de hele avond erover gehad in Amerika. Ja, sport leeft gewoon. En dat merk je ook bij dat soort wedstrijden. Het is, het is niet puur de sport, maar het is ook hele gebeuren omheen wat er gebeurt. En dat maakt het in Amerika zo mooi. Mm. Je, bent dat... een, je bent een werper, ja. uh, je bent 21 jaar. Ja. Um, hoe oud wordt een werper gemiddeld? Ja, dat is heel verschillend. Uh, op het moment dat ze succesvol zijn. Oh. Nou, je hebt inderdaad wel. Uh... <lacht> een, een spelende werper. Oh, Oké. Okay. <lacht> <lacht> dat, uh, dat, nou, dat ligt er echt heel, heel erg aan uh, waar die speelt en hoe succesvol die is. We hebben mannen als uh, een Cliff Lee die uh, spelen in Amerika en die gasten die zitten gewoon boven de 30. Uh, Slagmensen, we hebben mannen er rondlopen die, die zijn een jaar of 42 en die kunnen op de punt nog succesvol zijn. Ja, maar een slagman, dat vind, vind, dat, dat vind ik dan nog wel anders. Zo is, is een uh, ander soort beweging. Zo... Maar als je, als je die, die, die werper ziet, wat voor kracht er uit die schouder en arm moet, uh, moet komen, is dat, dat, dat gaat toch slijten op den ja, grap... duur? Wat wel grappig is, er is nu Lennart, een, ja? uh, een pitcher, die is 49 jaar en die speelt nog steeds in de, in de Major Leagues. En uh, ja, die gooit heel zacht, maar die gooit vooral op ervaring. Uh, ja, dat is echt mooi. Die, en zacht is dan waarschijnlijk nog wel boven de... Ja, uh, ja, dus uh, 85 mijl per uur, dus ja, reken maar uit. Uh, 130? Ja. Nou, dat vind ik niet zacht hoor. Nee, daarom. En, uh, ja, hij Hoe hard mag... gooi jij? Ik, uh, heb, vorig jaar heb ik als top de 92 gehaald. Zo. 92 mijl per nou. uur. Ja. Dus, dus, wat... Maar is, je hebt natuurlijk mensen die met z'n heel goede spin kunnen gooien. En, uh, en, en sommigen die ook vooral heel hard gooien. Waar nou, zit dus jij er tussenin? Dat is dus het hele mooie aan het hongballen. Uh, je hebt een heel klein balletje dat je moet raken met een houten knuppel. En je hebt daarvoor echt een, echt een milliseconde om die bal te raken. Op het moment dat jij als werper uh, verschillende ballen erin gooit... is het voor een slagman heel moeilijk om te timen wanneer die, die bal moet raken. En dat is jouw taak als werper. Hm. Om dat af te wisselen. En dan heb je inderdaad een, een fastball. Nou, Daar hebben we het hier over, een, een, een 90-mijl-per-uur fastball. Maar dan heb je een change-up. En dat is een bal die precies op dezelfde manier draait als je fastball. Alleen die... Op het laatste moment daalt hij een klein stukje en gaat er gewoon zes mijl vanaf. Maar het lijkt voor jou als slagmaar, is dat precies dezelfde pitch als die fastball. Dus dat, op dat niveau is dat gewoon uh, ja, een heel groot verschil van hoe mensen dat timen. En dat is, dat is wel het grote verschil met honkbal in Nederland en honkbal daar. Ja. En, en Lennart, je zit er natuurlijk nog bij, je ja. volgt het allemaal, je hoort het een beetje. Het is um, heel erg uh, op, op statistieken en op details. En het, dus, als je het ook de, de, de scores hoort, bij het basketbal wordt er heel veel rekening mee gehouden. Maar misschien bij het honkbal nog echt wel het, aller, het allermeest, hè, die statistieken. Waarom is dat zo ongelooflijk belangrijk bij een sport als het honkbal? Ja, uh, ze spelen ja, 172, of 162 wedstrijden per jaar. En uh, ja, vaak. Uh, het, is, het is zo veranderlijk. Je kan, één wedstrijd kan je gewoon de beste pitcher zijn... en gewoon vijf punten opgeven. Uh, en daarom kijken ze ook naar gemiddelden. Omdat een enkele wedstrijd gewoon nee, niet genoeg is om... Precies hoe hard ze gooien en wat voor slaggemiddelde je hebt. Ja, dat is gewoon belangrijk. Omdat uiteindelijk... Uh, je hebt drie uits per inning. En het is de bedoeling om het meeste te halen uit elke uit. En uh, hoe vaak je op de honken komt hoe minder uit je maakt. En uiteindelijk werkt het door dat je zo, zoveel mogelijk punten uh, uh, binnenslaat. Ja. En met het werpen is het hetzelfde als je, als je een vrije loop opgeeft. Was je daar zelf ook heel erg mee bezig, Sven? Die, die, die, die, die, je eigen statistieken verzamelen? Of nou, daar hebben ze vast mannetjes voor bij de Boston Reds? Zoals... Ja, nee, je statistieken staan gewoon online. En ja. dat is voor iedereen uh, heel goed te zien. Um, maar daar moet je je als speler, denk ik, niet druk over maken. Jouw enige taak is om op die heuvel te staan en slag te gooien... En, Jouw taak is om mensen uit te krijgen. Want op het moment dat je mensen niet uitkrijgt... Ja, dan gaan je statistieken inderdaad de lucht in. Maar ik denk dat je daar tijdens een wedstrijd... zeker niet druk om mag maken. Dat, uh, dat leidt alleen maar af van de taak die je hebt. En dat is gewoon die bal gooien. Sven, volg je de Boston Red Sox nog een beetje? Zeker weten. Uh, dan ga ik gelijk over naar Lennart. Aha, uh, nou, dan heb ik uh, goed nieuws voor Sven. Uh, ze hebben gewonnen met 2-1. Uh, of slecht nieuws. Ik weet niet hoeveel rancune je hebt... je hebt tegen de Red Sox. Nee, uh, dat, dat is niet zo... Nee, de Red Sox hebben we gewoon vijf jaar echt heel goed behandeld. En je weet dat dat uh, erbij zit. Je bent een topsporter en dat is in, in het Nederlandse voetbal is dat niet anders. Op het moment dat jij uh, niet presteert of er is iemand anders beter dan jou... dan krijgt diegene jouw baan. Ja. Dus dat, daar, dat kun je de Red Sox gewoon niet kwalijk nemen. Dat werkt bij iedere organisatie precies hetzelfde. Ja. De Red Sox dus gewonnen. Ja. Nog iets anders opmerkelijks? Ja, de Yankees hebben uiteindelijk ook met uh, 6-4 gewonnen. En wat wel grappig is, is dat... Uh, Alex Rodriguez, eigenlijk een van de bekendste honkballers ter wereld. De ex-toyboy van Madonna. Uh, die heeft uh, de 23ste Grand Slam uit zijn carrière geslagen. Grand Slam is dat je met drie man op de honk en homeland slaat. Dus dan sla je in één beurt vier punten binnen. En dat is, uh, dat is een record. Uh, hij is de eerste ter wereld die, uh, die 23 Grand Slams in een carrière heeft geslagen. Ja. En dat is heel knap in een sport die al 120 jaar statistieken bijhoudt. Dus er uh, is uh, vanaf geschiedenis geschreven? Ja. ja. En weet je wie erbij was? Leroy Fair... Leroy Fer, van FC Twente. Die twitterde dat er een foto vanuit het stadion. dat hij bij de Yankees zat. Uh, dus die heeft. Ik ben benieuwd of hij überhaupt beseft heeft. dat hij bij iets wat geschiedenis is. is uh, aanwezig is geweest. Vraag hem af. Uh, <laughs> dat denk nou, ik je kan niet. er misschien nog een tweet aan wijden. Uh, ja, ik nou, zal het zo even melden bij. Eens dan horen wij uh, dat uh, ook graag. We proberen ook nog contact te krijgen met een andere Nederlandse uh, honkballer. die uh, daar in Amerika speelt: Rick van den Hurk. Speelt niet op het allerhoogste niveau ook net. Nee, uh, hij speelt uh, een niveautje eronder. Triple A in Indianapolis. En uh, ja, ik zou niet weten waarom hij die niet opneemt. Want uh, hij heeft echt een topwedstrijd achter de rug gehad. <laughs> uh, hij heeft uh, zeven innings geworpen. Vijf, vijf hits tegen. Uh, ja, vijf hongslagen tegen. Uh, vijf strikeouts en nul punten, nul punten. tegen. En uh, zijn team heeft net even. Kijk, iets met 6-0 gewonnen, geloof ik. Dus uh, hij moet in zijn opjes zijn. En hij, ja. hij staat echt heel goed te pitchen het hele jaar. Nou, ik, krijg, ik krijg net door van, uh, van, van achter dat wij uh, Rick van der Hurk uh, net na vijf eventjes uh, aan, de, aan de lijn uh, hebben. Mm. Uh, dus, uh, dus daar gaan we straks alles van horen. Ja. Uh, dit is natuurlijk ook live NBA. Miami Heat, Oklahoma City Thunder en Frank Wielaert, hoe staat het ervoor? Miami staat nog steeds voor. Het is een one-point game geweest. Daarna is het even vier, vijf punten verschil geweest. Inmiddels staan we... Op drie puntjes verschil 71-68 in het voordeel van Miami. De eerste voorsprong van Oklahoma in deze wedstrijd moet nog gaan gebeuren. Ja, je hoeft maar op één moment voor te staan. Dat is in de allerlaatste tel van de wedstrijd. En dan liefst als die net afgelopen is. Want zo spannend kan het dus uiteindelijk gaan zijn. Maar LeBron James, ik zei al, derde kwart, dan draait het om. LeBron James heeft zich nadrukkelijk ook aan de scorende kant van de wedstrijd gemeld. En aan de andere kant, Kevin Durant laat het een beetje afweten. Russell Westbrook, zijn statistiek. De zijn niet echt geweldig. 1 op de 3 schoten die hij raakt schiet. Ik heb net even snel gekeken. 5 op 15 schiet hij. 2 punters. Dat is niet zo geweldig. Voor hem, hij moet normaal gesproken toch uh, open genoeg staan om dat percentage omhoog te krijgen. Maar bij hem speelde met name in, het, in de eerste helft de zenuw ook nog een beetje mee. Dus wie weet als dat over is dat ze wel in de buurt kunnen blijven en er nog overheen kunnen duiken. Die jongelingen van Oklahoma tegen uh, de oude hap die ook nog graag allemaal een keertje kampioen willen worden. Een oude hap moet je dan een beetje met een korreltje zout nemen van uh, Miami. Want uh, ja, de meesten moeten nog voor de eerste keer kampioen worden. Daar hebben ze er maar een paar van daar. En uh, een houdbaarheid van een basketballer is ook vrij lang... Uh, ik heb begrepen, 5, 36 kan gewoon. Uh... Het zou kunnen als je heel goed bent en uh, de anderen respectvol genoeg nou, je zijn. En je <laughs> niet uh, onder het bord uh, tegen de vlakte blijven slaan. Dan kun je een heel end ja, meekomen. Dan uh, kan je beter rondballer worden, want die gaan er net iets langer mee, uh, meestal. Ja, en, dus, uh, het is geen contactsport. Uh, hè? Nee, en het blijft opvallend dat je af en toe een mannetje ziet met een iets te dikke buik. die hem dan toch iedere keer het stadion uitslaat. Uh. Ja, dat is gewoon misbruik maken eigenlijk van je, van je lichaamsgewicht. Hè? Ja. Heb jij ooit overwogen om te gaan basketballen? Want nou, Heng Norel kwam binnen, die is 2 meter 13. En dan... ik, <laughs> ik dacht eet... dat wij nog een basketballer ja. binnen ja. kregen. 2 ja. meter 8. <laughs> nee, ik heb het eigenlijk nooit overwogen. Maar dat is puur omdat de focus echt op honkbal lag. Mm -hmm. en, uh, daar, daar ging genoeg tijd in zitten. Ja. Is dat een voordeel dat je zo lang bent? In principe wel. Uh, je hebt een standaard uh, lengte tussen de pitcherplaat en de thuisplaat. Dus de plek waar ik vandaan gooi en de slagman staat om te slaan. En op het moment dat de bal uit mijn hand komt, betekent dat die bal dus al, nou laten we zeggen, een meter dichter bij die plaat is. Nou, je moet nagaan op het moment dat je een bal op je afkrijgt met 90 mijl per uur. En jij staat er met je knuppeltjes in je handen. En die bal komt dan in plaats van dat die uh, met 90 mijl per uur aankomt, maar door die ene meter die ik dichterbij ben, eigenlijk lijkt alsof het 96 is. Dan moet je redelijk snel reageren. En ja. dat maakt wel een heel groot verschil. Plus dat mijn, uh, dat noemen ze een arm angle. De, de hoogte van mijn arm waarop die zit en de manier hoe de, hoe de bal naar beneden komt, zeg maar, krijg je een, een minder groot momentum om die bal te raken. Omdat op het moment dat je een bal schuin naar beneden gooit en je moet met een knuppel recht slaan om die te raken, is dat nou, echt miliseconden om die bal te raken. En op het moment dat een bal recht op je afkomt, dan heb je redelijk de kans om die knuppel er... Dat te is een uh, hogeschool natuurkunde. Ja, is is wel, het he? iets dat je heel zelf veel tijd mee bezig bent over hoe een bal op, op een knop... of is dat echt iets dat je aangeleerd is daar in Amerika misschien of misschien eerder wel? Nou, in principe zijn dat wel de basisbenodigdheden voor een honkballer. Dat moet je, daar moet je wel verstand van hebben. Uh, maar dat is in Amerika natuurlijk, zeker omdat je dat iedere dag daar deed... is dat wel flink bijgespijkerd. Ja. En dat zijn echt wel de details die hoe, hoe, hoe. je daar leren. Want je zei aan het eind van het seizoen is, was mijn arm uh, moe. Die uh, gooit ongelooflijk veel ballen in de wedstrijd. Zeker als je een startende werper bent. Wat, ja. jij, uh, de, de, wat jij bent. Nou, niet, meer, uh, niet meer, maar meer, inderdaad oh, was toen. Ja, um, is het, um, hoe train je dan? Door nog meer ballen te gaan gooien? Nou, in principe, wat het mooie is aan het honkballen. Slagmensen kunnen de hele dag door kunnen ze slaan. Uh, wij als werpers kunnen dat helaas niet, omdat die arm van ons boven ons hoofd eigenlijk uitkomt. En op het moment dat je dat te vaak doet, dan krijg je last van je schouder. En die spieren, ja, die kunnen dat gewoon niet aan. Daarom gooien de meeste werpers ook maar één, één keer in de vijf dagen. Op het moment dat ze tegen de honderd ba ballen aankomen per wedstrijd, dan krijgen ze gewoon vijf dagen rust. En dan staan ze, daarna staan ze weer op die heuvel. Maar 100, hoe, hoeveel wedstrijden waren het, Lennart? Ja, 162. 162, uh... 162 heb je toch helemaal geen tijd meer om te trainen? Nou, in principe moet je het ook zo zien. Uh, hier in Nederland hebben heel veel mensen in de hoofdklas een aparte baan naast het honkballen. En in Amerika is dat puur gefocust op het honkbal. Dus dat betekent dat je s ochtends uh, of naar de sportschool gaat of naar het honkbalveld om te trainen. En dan s'avonds wordt er een wedstrijd gespeeld. Oh, dat kan gewoon nog wel samen. Dat gaat, ja, dat wordt gewoon gecombineerd. Ja. Nog, nog één ding wat mij heel erg benieuwd is. De, normaal zie je altijd de de pitch of de, eigenlijk de catcher en de pitcher overleggen met tekens ja. wat voor bal er is. Als jij nu naar Red Sox Games zit te kijken, weet je nou wat voor bal er gegooid wordt? In Ken principe, jij de tekens nog? Ja, nou ja, in principe is dat bij iedere organisatie en bij iedere honkballer vaak hetzelfde. Op het moment dat je één vinger ziet, betekent dat je een rechte bal gooit. Op het moment dat je twee vingers ziet, zul je een, een, een bovenbal kijken. Ik dat het, gaat het was om de tegenstander af te leiden. Nou, in principe kan de, de tegenstander die, die tekens niet zien. Uh, nee, maar staat op het moment in. dat je aan slag staat... Ja. kun je namelijk niet achter je gaan zitten kijken... van wat die catcher doet uh, qua tekens. Nee, maar als je iemand op het eerste honk hebt... Het werkt je, het niet zo? dan krijg je inderdaad andere tekens. En dan uh. heb je kans dat je een hele rits aan tekens krijgt... Uh, voordat je de juiste krijgt. Die, uh, en als je dan net aan je oor gezeten hebt... dan komt het teken dat de catcher moet nou, letten. Dat, dat, dat, dat is het niet eens. Je krijgt uh. gewoon vijf verschillende vingers te zien. En dan is het uh, de afspraak tussen jou en de catcher... Uh. van welk teken voor jou is. En als je daar als loper op de honk staat... dan is het voor jou echt puur gokken van welke van de vijf teken is. <laughs> Sven Huijer, 21 jaar. Startend werper. Tenminste, je bent werper. werper. Je, bent, je hebt bij de Boston Red Sox gespeeld. Je bent daar weggestuurd. Waar sta je over drie jaar? Nou, ik hoop dat ik dan uh, toch wel in de top van het Nederlands honkbal uh, blijf. En uh, dat ik gewoon een uh, hele goede seizoenen mag draaien. En uh, hopelijk in de voetsporen van uh, international op mag treden. Z zien we je in Amerika terug? Ja of nee? Durf ik je nu geen uitspraak over te doen. <laughs> Kijk, Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag Wij zijn weer bijna aan het einde van alweer het derde uur van de All American Night Sports. Volgend uur, dat wordt heel erg vol. We gaan het hebben over voetbal met onder andere Dave van den Berg. We gaan met Francesco Elson bellen na de wedstrijd. En we hebben natuurlijk de ontknoping van de wedstrijd. Oklahoma staat voor. Oklahoma staat voor voor het eerst. Nou, wat een moment om eruit te gaan. <laughs> het nieuws van vijf uur. En daarna zijn we direct weer met, uh, bij u terug. En dan willen we alles horen over die voorsprong van Oklahoma City. Tot straks. The All-American Night Sports. Tot zes uur bij Omroep BNL op Radio 1.